بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال على القمة هو الرجل تصيبه المصيبة Fayyarla annaha min indi lah, wa yusellim. Islam, Rahimahullahu Ta'ala, behandelt een nieuwe hoofdstuk in zijn boek Kitab al-Tawhid. Het titel: Min al-Imani Billah, asabru ala akdari lah. tot al-Iman Billah, tot het geloof in Allah, subhanahu wa ta'ala, behoort, van onderdeel daarvan, is als sabrul ala Allah. dat houdt in geduld, geduldig zijn met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa taala. Yani datgene wat Allah jalla wa ala, voorbeschikt heeft, voorgeschreven heeft, vooraf bepaald heeft. Want tot iman billah of tot de zuilen van de iman billah behoort al imanu bil qadar. Het is de laatste zuil de zesde zuil Al imanu qadar, het geloof in de voorbeschikking wat Allah vooraf bepaald heeft voor, hem, voor iedereen. Dat is een onderdeel van ons geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat dit ook een kwestie is van Aqida, Een kwestie is van touheed. Een onderdeel is van iman. Billahi tabaraka wa ta'ala. En geduld, sabr, houdt in dat je jezelf bedwingt. Je niet yani onder controle hebt. Je houdt jezelf tegen. Of je houdt jezelf in bedwang. Dat is het sabr. Habsun nafs. De geleerden, zoals Imam ibn Qayyim rahimahullah, en andere geleerden, Die zeggen dat deze volharding en dit geduld is drie soortig. Je kent drie vormen. Als eerste, sabr ala ta'ah. Geduldig zijn en volharding en doorzetten als het gaat om gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want. Gehoorzaamheid aan Allah, het nakomen van de verplichtingen, het uitvoeren van aanbiddingen, heeft geduld nodig. Iemand moet doorzetten. Iemand moet volharden. Iemand moet geduldig, geduldig zijn in het uitvoeren van deze aanbiddingen. Want de weg naar het Jannah, het pad naar het paradijs, is bestrooid met, met zaken die wij, niet, die wij liever niet willen doen. En zoals de profeet zei: Hufatil Jannah, bil makarih. Al Jannah is omringd. En de weg naartoe Is bestrooid. Of zit vol met. Al Met moeilijkheden. Of zaken die wij liever niet willen hebben. Je moet je houden aan de regels. Je moet de geboden nakomen. Je moet de verboden vermijden. Je moet jezelf in bedwang houden. En dat is een vorm van geduld. Het sabr ala ta'a is een vorm van geduld. En de tweede vorm van geduld is het sabr anil ma'asiyah. is. Geduldig zijn bij het vermijden van de verboden. Die Allah subhanahu wa ta'ala heeft vastgesteld. Er zijn verboden zaken. Er zijn zaken die Allah Jalla wa ala verboden heeft. muharramat. En deze zaken moeten wij vermijden. En voor het vermijden van deze zaken hebben wij ook geduld nodig. Jezelf onder bedwangen. Jezelf bedwingen. Jezelf yani in bedwang houden. Controle hebben over jezelf. Zodat je je doel bereikt. Al Jannah. Want de Nabi sallallahu alayhi wasallam zegt ook in dezelfde hadith... De weg naar de hel... die is juist bestrooid met... met lusten. En als iemand zijn lusten achteraan gaat... de verboden lusten... dan bewandert hij eigenlijk de weg... die leidt naar... naar, naar Jehennem... naar zijn vernietiging. En om die weg juist te vermijden... en dat pad juist te vermijden... moet iemand zichzelf in bedwang houden... iemand moet doorzetten... Als het gaat om aanbidding van Allah en gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hij dient geduldig te zijn in het vermijden van de verboden. De laatste en derde categorie van geduld is geduldig zijn bij tegenslagen. Bij rampen. Als iemand wordt getroffen door een tegenslag, door een ramp. Hij verliest bijvoorbeeld een familielid. Of hij verliest zijn geld. Of zijn... Uh, ja die gezondheid of iemand verongelukt een tegenslag, een ramp een beproeving, bij beproevingen moeten de gelovigen geduldig zijn ze zijn geduldig ze accepteren datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hun heeft vastgesteld en voorgeschreven en ze zijn daar tevreden mee tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven, in geduld zijn drie, drie vormen en de derde vorm, daar gaat deze hoofdstuk over. Bij rampen, bij tegenslagen. Tij welke vorm van geduld is de beste vorm van geduld? Is de beste vorm van geduld, geduld bij het uitvoeren van aanbiddingen, bij gehoorzaamheid aan Allah. Of juist het vermijden van verboden zaken. Of dat derde, de derde, bij tegenslagen en beproevingen en rampen. Tayyip, de geleerden die zeggen, zoals Ibn al-Qayyim rahimahullah en andere geleerden, die zeggen dat het geduld bij gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala en het vermijden van de verboden, is beter dan het geduld dat opgebracht wordt bij rampen en tegenslagen. Waarom? Omdat het geduld bij aanbiddingen, dat is een geduld waarvoor je zelf kiest. Yani je kiest er zelf voor om dat te doen, om Allah te gehoorzamen, om de verboden van Allah te vermijden, dat breng je op. Maar bij tegenslagen is die geduld verplicht. Je hebt geen andere keus. Terwijl je bij ibadat eigenlijk een bepaalde keus hebt. Voor hetzelfde geld kies je voor iets anders. Kies je voor ongehoorzaamheid, kies je voor nalatigheid, kies je om te zondigen. Bij een ramp als je getroffen wordt, bijvoorbeeld iemand verliest zijn dierbare, verliest zijn moeder of zijn zoon of zijn gezondheid of zijn bezit, of hij wordt getroffen door een andere ramp, dan heb je eigenlijk geen andere keus. Want wat je ook doet, datgene wat je verloren hebt, krijg je toch niet terug. De situatie verandert niet daardoor. Vandaar dat het geduld bij ibadat, daar kies je voor. Vandaar dat het ook beter is dan, dat geduld waar je eigenlijk geen keuze, geen keuze in hebt. Dat betekent niet dat die geduld bij rampen, yani, uh, geen beloning heeft. La. Dat heeft zeker wel beloningen. Laken, we hebben het hier over wat beter is. Daarnaast zeggen ze ook... wat is dan beter? Geduld bij ibadat? Of juist geduld bij het verlaten van... de zonde? Daar hebben we over verschillende geleerden. Sommigen zeggen... de geduld bij het uitvoeren van... aanbiddingen is beter... dan het geduld wat je hebt bij het vermijden van de zonde. En sommigen zeggen... La. het vermijden van een zonde... die geduld die daarbij komt kijken... is beter... En de beloning daarvan is hoger. Waarom? Ze zeggen omdat bij zonde... datgene wat jou eigenlijk wil laten zondigen... is jouw shahwa. Jouw begeerte. Jouw lusten. Om dat te onderdrukken... is moeilijker dan iemand die aanbiddingen uitvoert. Want iemand die geen aanbiddingen uitvoert... bijvoorbeeld iemand die niet bidt of geen zakai wil geven... eigenlijk datgene wat hem daartoe aanzet... is of luiheid of gierigheid... Ja, die nalatigheid. Dat is eigenlijk minder moeilijk te bestrijden dan je lusten en je begeerten. Laken Ibn al-Qayyim, rahimahullah, die zegt in een van zijn boeken, Tariq al-Hijjrat 1, hij zegt: Er is niet uh, dat is beter dan dat. Hij zegt: Afhankelijk van de daden zelf. Hij is afhankelijk van de daden zelf. Hij zegt: Grote, belangrijke aanbiddingen zijn beter dan. Het uitvoeren van grote, belangrijke aanbiddingen, zoals bijvoorbeeld de gebeden. Het vaste, de hajj, de zaka, de jihad. Zulke aanbiedingen die zo groot zijn, zijn beter. De geduld die je daarvoor hebt is beter. Dan de geduld die je hebt voor het verlaten van bepaalde kleine zonden. Bijvoorbeeld kleine zonden. Zoals bijvoorbeeld, laten we zeggen. nee, yani, maak niet uit wat voor kleine zonden dat is. Het geduld die je opbrengt bij het uitvoeren van deze ibadah die zo belangrijk zijn. Is beter dan de geduld die je hebt bij Jezelf weghouden van. Of het vermijden van kleine zonden. Daartegenover zegt hij bijvoorbeeld. De geduld die iemand opbrengt. Hij bedwingt zichzelf om een bepaalde grote zonde te vermijden. Is beter. Dan de geduld die hij heeft voor het uitvoeren van een kleine. Of uh, een, een kleine of een mindere ibadah. Dan de grote belangrijke ibadah. Bijvoorbeeld iemand die zichzelf bedwingt. En zichzelf tegenhoudt. En geduldig is. En vervolgens hij vermijdt daarbij grote zonden. Zoals bijvoorbeeld riba. of Zina. Of bijvoorbeeld doden en moorden. Of andere grote, grote zonden. Hij vermijdt dat. Die geduld die hij daarbij heeft, die hij opbrengt, omwille van Allah, is beter dan bijvoorbeeld de geduld die hij heeft bij het vasten van een Vrijwillige, vrijwillige dag. Of het verrichten van een vrijwillig van een vrijwillig gebed. En dan, als het gaat om geduld, is de geduld drie soorten. Geduld bij het uitvoeren van de geboden. Geduld bij het vermijden van de verboden. En geduld bij tegenslagen en bij rampen. Dat zijn drie, de, drie vormen van, de drie vormen van geduld. Ayyb, deze vers, deze vers gaat, over, gaat over de derde. Want Allah zegt... وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ surat al التَّغَابُنْ 11 en de vers daarvoor verduidelijkt verduidelijkt de vers Allah zegt daarvoor ma asaba min musibatin illa bi idnillah fulkhus waman yu'min billahi yahdi ala kulli shay'in alim wallahu naam bi kulli shay'in alim ma asaba min musibatin illa bi Allah zegt in dit vers ...welke beproeving iemand ook krijgt wat voor ramp hem ook overkomt een tegenslag hij verliest iets van zijn dierbare, of van zijn bezit, of iets anders. Alles wat hem overkomt, is met toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah jalla wa ala, heeft dat voor hem voorbeschikt, en voorbestemd, en voorgeschreven. Dan is zegt Allah jalla wa'ala, وَمَن يُؤْمِن En diegene die gelooft in Allah, en yani hij gelooft dat deze ramp en deze beproeving afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala, van zijn Heer, de Schepper. Degene die alles bestuurt en bepaalt. Als hij gelooft dat het van hem komt. En hij, hij legt zich daarbij neer. En hij uh, biedt geen weerstand. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala hem belonen met een hidayah Hij zal hem leiden. Hij zal zijn hart leiden. Dat is, een, dat is een van de beloningen voor diegene die geduldig is. Bij tegenslagen, bij rampen en... Bij proefie, bij, bij rampen en bij beproefingen. En als iemand is aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hem leid. Wa men yu'min billah. Alqama. Rahimahullah ta'ala. En alqama. Is een van de grote geleerden van. De tabi'een. De tabi'een. Dat is de generatie die komt na. De generatie van de sahaba. Redwanullah ta'ala. Alqama rahimahullah. Hij zegt over deze vers. Hoe al rajul. Als dit vers, yani dat diegene die een ramp overkomt, diegene die beproefd wordt met een ramp, die ramp is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala, en hij gelooft daarin, en hij legt zich daarbij neer, is dankbaar, zo'n persoon die wordt door Allah subhanahu wa ta'ala, zijn hart wordt geleid, alqamah die zegt, dit gaat over een man, die wordt beproefd met een beproeving, met een ramp, en hij weet dat het afkomstig is van Allah. En hij is daarmee tevreden. Hij is daarmee tevreden. En hij, led, hij legt zich daarbij neer. Met andere woorden, hij is geduldig. Hij is geduldig en tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hem heeft voorbestemd. Want een moslim die weet datgene wat hem overkomt, is afkomstig van Allah. Datgene wat hem overkomt, is voorgeschreven voor hem voordat hij geboren was. Sterker nog. Voordat Allah subhanahu wa ta'ala de wereld en de hemelen geschapen heeft. Met 40.000 jaar. Heeft hij alles voorgeschreven. In een loha Datgene wat plaatsvindt. Is datgene wat vaststaat. Dus hij weet datgene wat plaats heeft gevonden. Had hem nooit kunnen missen. Wat hij ook zou doen. Wat hij ook zou treffen aan maatregelen. Het zou hem overkomen zoals het was voorgeschreven. Vandaar dat de profeet zegt in de hadith. Wa'alam asabakalem li li osibak. De Profeet zegt, weet, weet, weet, weet. Neem deze kennis. Datgene wat jou getroffen heeft, had jou nooit kunnen missen. Datgene wat jou gemist heeft, en wat jij niet hebt meegemaakt, wat jou niet getroffen heeft, wat jij niet gekregen hebt, had jou nooit kunnen treffen. En in alles heeft Allah subhanahu wa ta'ala voorgeschreven. Profeet atil de pennen die alles geschreven hebben die zijn opgeheven en de bladzijden zijn opgedroogd en de inkt is opgedroogd datgene wat voorgeschreven is staat vast het zal niet veranderen vandaar dat iemand geduldig moet zijn hij moet tevreden zijn met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voorgeschreven heeft en de profeet die zegt overwinning gaat gepaard met geduld gaat gepaard met geduld Iden. Dit vers gaat over een persoon, een man, die wordt getroffen door een ramp. En hij weet dat deze ramp afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala. Een beproeving van Allah jalla En hij is daar tevreden mee. Hij legt zich daarbij neer. Hij biedt geen enkel weerstand. Niet met zijn tong. En ook niet met zijn, met zijn hart. Of in de Muslim an Abi Hurairat radiyallahu anhu. En Rasool Allah, sallallahu alayhi wa sallam kaal. mina minal huma, bihim koffer. Deze hadith is Sahih Muslim overgeleverd door Abu Huraira, waarin de boodschap van Allah Subhanahu wa Taala zegt: "Istna tani min a nas of istna tani fil-nas, huma bihim koffer. Ja, de Profeet zegt in deze hadith twee soorten mensen, twee soorten mensen die bezitten. Bepaalde eigenschappen die vallen onder de koffer, onder ongeloof. En dit ongeloof, of deze ongeloof in deze hadith, is kofferul asgar. kofferul asgar. De kleine vorm van ongeloof. Want ongeloof, de koffer, het ongeloof is, is twee-soortig, tweedelig. Kofrul akbar en kofrul asgar. De grote vorm van ongeloof en de kleine vorm van ongeloof. En je hebt de grote vorm van ongeloof. Iemand treedt daardoor uit de Islam als iemand daarin vervalt. Dat is een van de grote verschillen van Kofrul asghar en kuffarul akbar. Dat is de grootste verschil. Dat iemand bij kuffarul akbar hij verlaat daardoor de Islam, hij treedt uit de Islam. Zoals bijvoorbeeld iemand die doden aanroept. Het kuffarun akbar, het aanroepen van doden. Hij, du'a al amwat. Kuffarun asghar is koffer, in iemand. Blijft binnen de oevers van de islam. Hij blijft een moslim. En hij heeft bepaalde eigenschappen van kuffer. Lekken kuffer al-asgar. Hij leidt naar kuffer akbar En tot die kuffer al zijn deze twee eigenschappen. Atan of fi nasab wa al-niyahatu ala al-mayyit. Niyahatu ala al-mayyit. Toei, wie heeft nog meer, wie kent nog meer verschillen tussen kuffer akbar en kuffer al We hebben dat in een van de eerste lessen hebben behandeld. We zeiden net, een van de verschillen tussen grote koffer en kleine koffer is dat bij grote koffer iemand uit de islam treedt. Hij is kafir. Bij kleine koffer blijft hij moslim. Hij is vervallen in een vorm van koffer wat niet de grote koffer is. En dit blijft, het is een soort grote zonde. We hebben andere verschillen nog tussen grote koffer en kleine koffer. Wat dan? Ja, degene die in de grote vorm van koffer vervalt en hij sterft daarop, hij sterft daarop. Zo'n persoon zal voor eeuwig in de hel zijn. Iemand die sterft als kafir. Koffer een akbar. Terwijl iemand die vervallen is in een kleine vorm van koffer. en hij sterft erop. wat iemand die Toba doet. en die wordt vergeven. Of hij al grote koffer heeft gedaan. of een kleine koffer. Dat maakt niet uit. Alle zonden komen in aanmerking voor is bij het Toba. Dat iemand sterft op een koffer. Bij, grote vorm van, of bij de kleine vorm van koffer. is het niet zo dat hij voor eeuwig in de hel zal verblijven. Als hij erin komt, zal hij eruit komen. Want de hel voor eeuwig is alleen voor diegenen die sterven op el koffer al akbar. Nog een ander verschil? Koffer, alle nou, bij grote koffer, koffer al akbar, grote vorm van ongeloof, die uh, doet alle goede daden teniet. en die Alle goede daden worden vruchteloos. Bijvoorbeeld iemand heeft 30 jaar gevast... En gebeden. Tayyip. En hij heeft andere goede daden verricht. Vervolgens vervalt hij in een koffer al-akbar. Hij vervalt in de grote vorm van ongeloof. Zo'n persoon. Als hij erop sterft. het is wel belangrijk. Als hij erop sterft. Op een koffer al-akbar. We hebben het hier over mensen die weten. Dat ze vervallen zijn in koffer al-akbar. Ze hebben geen excuus en dergelijke. We praten nu niet over. Heeft hij excuus heeft hij geen excuus. Of weet de tijd of niet. Het over de normale... De normale, de algemene, algemene regel. Hij sterft op een koffer el Akbar. Dan worden ze alle zijn goede daden worden vruchteloos. Al heeft hij 50 jaar gebeden. Al heeft hij 50 keer Hedge verricht. Vandaar dat een koffer en hij zo ernstig is dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Wat is een koffer? Om dat te vermijden. Hoe ziet dat eruit? Er wel kleine vorm van koffer? Als iemand daarin vervalt, ook al sterft hij erop, zijn goede daden die blijven en in stand. De goede daden worden daar niet mee vruchteloos. Like, het is een van de zonden, zoals... het heeft de regel van de rest van de zonden. Als het gaat om... Yani, uh, dat, dat, dat, dat de rest van de goede daden... blijven... blijven ze, ze, ze, de rest van de goede daden, die blijven... die blijven yani, uh, vruchtbaar... en de beloning daarvoor... zal hij bijna ontvangen. Like, als bijvoorbeeld iemand vervallen is... in de koffer al-akbar... en hij keert weer terug naar de islam... in zijn leven... Dan blijven die goede daden, die blijven wel, ja, eh, yani die goed. Die worden daardoor niet ongeldig. Ze blijven geldig als hij terugkeert. Alleen als hij erop sterft, dan worden deze daden ongeldig. Een ander verschil tussen Kof akbar en Kof al-Asghar. Hoe was dat het? Hoe was dat het? Ja. Ja. Hetzelfde oordeel. Een koffer, of een shirk, of een nifaak, hebben allemaal dezelfde oordeel. Is nog een Ja. Een dat is ook een van de verschillen. Is dat als iemand vervallen is in een grote koffer en hij sterft erop, dan wordt dat niet vergeven. Allah zegt in de Koran: In Allah, la al an en bih wa O ja, duna ghfiru maar wel kleine koffer, de kleine vorm van afgoderij, of de kleine koffer van ongeloof, van een nifaak, heugelarij, de kleine vorm daarvan, die uh, kan in aanmerking komen voor vergeving, zoals sommige geleerden zeggen. En sommige geleerden zeggen van die valt ook onder een koffer wat niet vergeven wordt. Zoals de Ibn Theimiyah dat zegt. Lakin, dat hij niet vergeven wordt, betekent niet dat hij voor eeuwig in de hel zal zijn. Ja, en in andere woorden zegt hij komt niet voor aanmerking in vergeving. Hij komt niet voor vergeving in aanmerking. Ook kleine koffer. Zoals sommige geleerden zeggen. Grote koffer komt niet aan, uh, in aanmerking voor vergeving als iemand daarop sterft. Terwijl als iemand bij verricht, wat ik net zei, dan natuurlijk wel. Maar we, we hebben het nu over iemand die sterft op een shirk Of op een koffer, al-akbar. Of een nifaq, al-akbar. Dan zal dat niet in aanmerking komen voor vergeving. Want Allah vergeeft niet dat iemand... ...aan hem deelgenoten toekent of dat iemand ongelovig, ongelovig, uh, niet, ongelovig was of een hypocriet was. De grote vorm, de grote vorm daarvan. De kleine vorm daarvan, daarvan sommigen zeggen die valt onder zonde en die kunnen in aanmerking komen voor vergeving. Als Allah subhanahu wa ta'ala wil, vergeeft hij hem. Zoals alle andere zonden in aanmerking kunnen komen voor vergeving. Als Allah subhanahu wa ta'ala wil, vergeeft hij zo'n persoon die daarop sterft en vervolgens... Gaat hij direct naar el Jannah. Of hij bestraft hem. Of hij laat ze yani, afwegen in de weegschaal. Yani, koffer en asgar, Als hij niet in aanmerking komt voor vergeving. Wat gebeurt er dan met die koffer? Hey, dat zegt de geleerde. Dan wordt hij gewogen. Yani, hij komt op de weegschaal van de daden. De goede daden aan de ene kant. En de slechte daden. Waaronder die koffer die niet vergeven is. Aan die andere kant. Als dan de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden, dan gaat zo iemand direct naar de Jannah. Ook al had hij daar koffer al asgar. Als die slechte daden zwaarder wegen dan de goede daden, dan gaat hij naar, yani naar de hel. Als Allah wa hem niet vergeeft en hij, wordt niet, hij komt niet in aanmerking voor shafa'a en dergelijke. De dat zijn de verschillen tussen koffer al akbar en koffer al asgar. Goed, okay, sommige daden vallen onder koffer al asgar. Sommige daden vallen onder koffer al asghar. Zowel uh, daden die iemand uitvoert als sommige daden die iemand juist achterwege laat bijvoorbeeld daden die iemand kan uitvoeren is zoals dit de profeet zei het ta'nu fin nesab het ta'nu fin nesab hebben we eerder behandeld in een van de hoofdstukken hiervoor bij, uh, volgens mij bij het hoofdstuk van het tenjim het ta'nu fin betekent het beledigen van afkomst het beledigen van afkomst dat is een van de eigenschappen van de Jahiliyah. Zo staat in de andere hadith. Dat ze behoort tot de eigenschappen van Ahlul jahiliya. Het beledigen van afkomst. Yani, jullie zijn zo, jullie zijn zus en dit. Uh, afkomst beledigen en stammen beledigen en kleineren en lasteren. Dat behoort tot de taan van Of wat daar ook toe behoort, is het ontkennen van bepaalde yani, uh, afkomst. Bijvoorbeeld dat iemand een afkomst ontkent van deze persoon, behoort niet tot die en die familie, of tot die en die stam. Hij ontkent zijn afkomst terwijl, terwijl hij eigenlijk behoort tot die. Of bijvoorbeeld, hij ontkent dat hij de zoon is van Fulan en Fulan. dat is ook een vorm van een taan fi neseb. Zijn afkomst trekt hij in twijfel. Met andere woorden van, ik weet niet waar hij vandaan komt. Dat is volgens mij niet zijn zoon of zijn kada. En hij twijfelt eigenlijk in, uh, in, in zijn afkomst. En dat is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. En een al -e -e dat is waar het hier om gaat. Een al -e is uh, het overdrijven in rouwen over een dode. Yani als iemand een dierbare verliest, iemand sterft, Allah beproeft een persoon of een familie en hij neemt zijn dierbare. En hij is degene die gegeven heeft, hij is degene die neemt. Dat is met alles zo. Alles wat van ons wordt weggenomen, was tijdelijk bij ons. Alles is tijdelijk. Wij krijgen dat van Allah subhanahu wa ta'ala En Allah jalla wa ala, neemt zaken terug. Onder andere levens. Degene die leven heeft gegeven, heeft de leven teruggenomen. -yep, als iemand een dierbare verliest, dan mag men yani, eh, droevig zijn, verdrietig zijn. Yani zelfs huilen. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, die huilde toen hij een van zijn eh, familieleden had eh, verloren, ging hij huilen. En iemand van de sahaba, Sa'ad ibn Mu'ad, zei, Ja, hij zei, yani, uh, Wat is dit? Van, ik zie ik zie u huilen. Zei de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, Hij zei, Dit is genade van Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft hij in de harten van, harte van de mensen geplaatst. Een yani, traantje laten is geen probleem. En yani, verdrietig zijn is ook geen probleem. Hij zei, Dit is de genade van Allah, subhanahu wa ta'ala, die heeft hij in de harten van de mensen geplaatst. Hij zei, Allah subhanahu wa ta'ala is genadigm zijn his die ook genade kennen. is een vorm van genade. en toen zijn zoon Ibrahim uh, the zone, the zone the alayhi zoon Ibrahim, de zoon de hij was de Prophet, wa en Prophet was so the the auch, auch in in was a man who was a man who was a man who was a hij heeft de oog traand en het hart heeft verdriet. lekin we zeggen alleen datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stelt. Dus we gaan niet weerstand bieden. We gaan niet zeggen waarom. Zoals sommige mensen vandaag de dag doen. Het was nog een kleine jongen. Het was niet nodig. Uh, hij was nog onschuldig. Kada wa wakada, waarom. La, dat is niet toegestaan. Dat is een... Een teken van ongeduld. Een teken van ook weerstand bieden. En een teken van in twijfel trekken van de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die geeft en degene die genomen heeft. Hij neemt datgene terug wat van hem is. En hij gaat niet zeggen waarom is dit zo gegaan en waarom was het niet zo gegaan. Wat heeft hij gedaan. Het was nog jong en hij was onschuldig. En kada wa kada. La. Dat is niet hoe een moslim omgaat met het lot van Allah jalla wa ala, Datgene wat Allah voorgeschreven heeft. En ook jammeren. Het overdrijven in rouwen. Zoals hier staat. En al En al is het verheffen van de stemmen. Het verheffen van de stem. Het schreeuwen. Vaak wordt het gedaan door vrouwen. Zoals staat in de hadith. Na'iha illam tub Zoals dat in de hadith die we eerder hebben behandeld. Vaak is dat een eigenschap van sommige vrouwen. En dit is een van de eigenschappen van al Jahiliyah. Dat ze gaan schreeuwen en scheuren. Krabben en haren trekken en kapot maken en slopen. Al deze zaken behoren tot de zaken van de jahiliyya. En zijn allemaal tekenen van, tekenen van ontevredenheid met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En het teken van geen geduld hebben met de voorbestemming van Allah tabaraka wa ta'ala. Vandaar dat dit een van de eigenschappen is van Al-Koffer. Of dit is een vorm van Al-Koffer. En dat bijvoorbeeld iemand gaat schreeuwen... is dat, is dat er geschreeuwd wordt... in combinatie met, met woorden. Met woorden, bijvoorbeeld als ik net zei... waarom zo, waarom heeft Allah dit gedaan... of waarom is hij kada, is nog jong... of yani het opnoemen van... het opnoemen van... Uh, yani, uh, bepaalde ja, eigenschappen van deze doden... Hij was caddah en hij zorgde voor zijn kinderen en nu wie gaat hun verzorgen? En dat zijn allemaal zaken die duiden op ontevredenheid met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. En nog erger dan dat, als iemand zaken gaat slopen, dingen kapot gaat maken, scheuren van kleding. Zo staat in hadith: deze minna, men al khudoed, wa al jujoob, wa da'abi da'wal jahiliyyyah. Alam tattoo. Het hadith staat over een لم Ik ken de lafd van de hadith. dat ze gekleed is in een bepaalde. straf van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat een bepaalde vorm van ze wordt gekleed door. Ze staat Deze hadith is een duidelijk bewijs. Ook een duidelijk bewijs dat een gelovige yani, verplicht is om geduld op te brengen. als iemand geduldig is met de voorbeschikking van Allah Jalla ala, Allah subhanahu wa ta'ala die vergeeft zo'n persoon. En hij beloont zo'n persoon zoals Allah in de Koran zegt. Uh, wabashiri sabirin, wa Verheug de geduldigen. Degene die geduldig zijn met de voorbeschikking van Allah verheugen ala, Verheug ze met blijde tijden. Met hoge belooningen. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ idha إِذَا أَصَابَتْهُ qalu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajahun. in salawatu min rabbihim wa muhtadun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala die verheugt ze met leiding, met genade, met warmhartigheid en ook in een andere ayat Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuwaffa wafat sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah subhanahu wa ta'ala die beloont de geduldige met beloning die oneindig is. In ghairi hisab, die niet op te tellen is, die onbegrensd is. En dit is eigenlijk speciaal. Want er is geen beloning, er is geen beloning voor een daad, die zo wordt beloond dan geduld. Er is nergens, zover ik weet, iets waar, wat onbegrensd beloond wordt. Behalve dit. En sommige daden vallen daar ook onder, omdat daarin geduld voorkomt. Zoals dus bijvoorbeeld het vasten. Maar omdat het vasten ook een vorm is van geduld. Je hebt geduld bij het uitvoeren van deze ibadah, geduld bij het vermijden van de zaken die verboden zijn. En geduld met hetgene wat jou overkomt aan honger en dorst en dergelijke. Het valt allemaal, dus daarom in het vaste komen de drie soorten geduld terug. Geduld wordt onbegrensd, yani beloond, als iemand tevreden is met het lot van Allah en geduldig is met datgene wat hem yani, uh, overkomt. Dit is wat ik net heb gezegd, hadith Abdullah ibn Mas'ud. Uh, waarin Nabi wasallam zegt, lees hem inna, hij behoort niet tot ons, wie behoort niet tot ons, men darab al degene diegene die, die slaat op zijn, yani, uh, <tiedacht> die, die, die slaat op zijn vangen, wanneer, als hij getroffen wordt door een bepaalde ramp, als hij beproefd wordt, en hij slaat op zichzelf, zoals sommige onwetende doen, ze slaan zichzelf, ze trekken hun haren, sommige scheren zichzelf kaal, sommige vrouwen, ja yani, uh, von, uh, in de tijd van jahiliya was dat bekend. Ze scheuren hun kleding. al jaib is de kraag. De kraag of de plek waar je, zoals bijvoorbeeld bij een traai of iets waar je je hoofd insteekt. De kraag of hals, maakt niet uit. Dat is het juyub het scheuren van daarvan. En ook die doet het uh, dua Doe van dua. Dua al jahiliyya. die zeg maar Ze vragen om vernietiging. Euh, om zichzelf te vernietigen. En om... Euh, zoals sommigen zoals sommige ook zeggen. Bijvoorbeeld uit hun woorden blijkt. Dat ze zeggen bijvoorbeeld. Wat voor zin heeft het toch om te leven? Wat voor kada? Wat voor kada? Dat is allemaal een teken van. Ontevredenheid met de voorbeschikking van Allah. Subhanahu wa ta'ala. En als ergens in de hadith staat. Hij behoort niet tot ons. Lees hem weet dan dat die daden die daarin voorkomen... dat die behoren tot grote zonden. Zoals Shikhi Israam Bint-Temi Rahimah gezegd dat die daden die behoren tot grote zonden. Met andere woorden, deze daden die, hiervoor, die hierin staan... deze zonden die hierin vermeld staan... zijn grote zonden. Degene die bij rampen, bij beproevingen... zichzelf slaat... of zichzelf... Yani, uh, uh, zeg maar... <coughs> verwondt... of zijn kleren scheurt... of zijn haren trekt... of iets anders... Uh, of daagbe da da dat behoort allemaal tot grote zonde. zonden, omdat hier staat lezen minna. Ja? ja. Wat ik net zei, het uiten van frustratie is een teken van en je, geen geduld op opbrengen. Lijf jezelf niet in bedwang houden. Wat wel kan, wat ik net zei, is wat de profet Zaid deed die het oog traant en het hart heeft verdriet in jouw uh, daden, jouw handelingen, jouw uitspraken zijn in overeenstemming met het boek van Allah en de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Yani, toont geduld, je houdt jezelf in, in bedwang. Waarom houd je jezelf in bedwang? Het is, het is een daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom zou iemand gefrustreerd zijn voor iets wat Allah bepaald heeft? En iets wat Allah subhanahu wa ta'ala voorgeschreven heeft. Hij heeft iets weggenomen wat van hem is is van hem. Daarom en is het van de sunnah wanneer bijvoorbeeld iemand iets verliest. ze zegt, أخذا, yani Allah subhanahu wa ta'ala bezit datgene wat hij genomen heeft. En datgene wat hij gegeven heeft. Het is allebei van hem. En alles is bij Allah subhanahu wa ta'ala vastgelegd. Alles heeft een vastgestelde tijdstip. Een moment. Vandaar dat wanneer je dat weet en daarin gelooft. Dan zal Allah subhanahu wa jouw hart leiden. Dan zal het ook accepteren. En nogmaals, je hebt sowieso geen andere keus. Vandaar dat ook bij de eerste klap. moet je juist geduldig zijn. Bij de eerste klap. Want daarna, wanneer je tot besef komt. dan ga je zo denken: van ja, ja het was natuurlijk. Uh, en het, is, het leven is zo, het zit zo in elkaar. Je kan niet altijd uh, vreugde. en, uh, alleen maar, en niet blij zijn, alleen maar lachen. Maar de eerste klap is belangrijk. Vandaar de Nabi sallallahu alayhi wa toen hij eh, een keer langs een vrouw kwam en die vrouw was bij een graf. En ze was daar aan het huilen. De profeet kwam langs haar en hij zei tegen haar: Ik taqillah hij was Hij zei: Fris Allah en wees geduldig. Die vrouw die uitte haar frustratie, maar ze wist niet dat het de Profeet was. En ze gaf een reactie. Zei: Weet niet wat mij is overkomen? Dit is mijn moslim, dit is mijn ramp. En ze reageerde daarop. Later werd haar verteld dat dat de Profeet was. En ze kwamen naar hem toe om excuses aan te bieden. De profeet zei tegen haar. Hij zei. Hij zei. Sabr. Geduld is bij de eerste klap. Dan moet je, geduld, dan moet je geduldig zijn. Bij de, eerste, bij de eerste moment. Wanneer mensen eigenlijk. Yani, uh, die klap krijgen. En niet meer weten wat ze, wat ze overkomen is. Dan moet iemand sterk in zijn schoenen staan. Iman billah subhanahu wa ta'ala. Dan moet die iman sterk zijn. In Allah jalla Taala. Wa Datgene wat Allah heeft voorbestemd dat is datgene wat gebeurd is daar ben je tevreden mee want Allah heeft die keuze gemaakt en die keuze van Allah is beter dan de keuze van van jou en van hem van hem en van iedereen en als je dat beseft en daarin sterk in gelooft dan zal je tevreden zijn met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala en je voorbeschikt heeft voorbestemd heeft Tayyip <coughs> Hadithi danakum hadith anas radiallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Inna aridham al jazaa ma aridham al bala Wa inna Allah ta'ala Itha ahabba qawman abtala hum radiya falahu falahul rida Wa man sakhita falahu sakhat Hassanahu tirmidhi Ta'ib, Hadith anas radiallahu ta'ala anhu he is started the prophet Sallallahu alayhi wa sallam heeft. Inna al of inna al jazama, bala En yani, hoe groter de beproeving, hoe groter iemand beproefd wordt, hoe zwaarder de beproeving, hoe, hoe groter de beloning. En yani, de beloning is afhankelijk van de beproeving. Als iemand wordt beproefd met een zware beproeving, een grote ramp, een zware tegenslag, en hij is geduldig daarmee, dan is de, de beloning daarvoor ook groter. Ook groter bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet die zegt, Als Allah subhanahu wa ta'ala van iemand houdt, dan beproeft hij hem. En die beproevingen zijn niet altijd straffen. Een beproeving kan een straf zijn. Maar een beproeving kan ook zijn, kan ook yani, iemand verheffen in rang bij Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah jalla wa ala van iemand houdt, dan beproeft hij hem. Want hij weet, als zo'n persoon beproefd wordt, dat deze beproeving beter is voor hem. De gelovigen, als zij beproefd worden... wat zal er gebeuren? Yani, ik heb het over de gelovigen, over de godsvrezenden. En yani, ze zullen meer du'a doen bij Allah... subhanahu wa ze zullen meer... Yani, uh, vrees hebben voor Allah... Tabaraka wa uh, ze zullen hun vertrouwen op Allah... zal sterker worden... en ze zullen Allah jalla wa ala, aanroepen... bijvoorbeeld iemand wordt beproefd met... ziekte... hoe zal hij zijn? Hij wordt beproefd met moeilijkheden... Zijn terugkeer naar Allah, Jalla wa ala, zal sneller zijn en zal beter zijn. Het vragen van vergiffenis, het vragen van het opheffen van deze uh, beproeving en dergelijke. Dus dat is allemaal beter voor hem. Hij zal er zullen ibadat tot stand komen. Aanbiddingen waar Allah, ta'ala, wa van houdt. In اللَّهَ تَعَلَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا يبتلاهم, الرضا, Allah, Jalla als hij van iemand houdt, dan beproeft hij hem. En als dezegene die beproefd is, als hij daarmee tevreden is, en dat accepteert, en daar geduldig mee is, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala tevreden zijn met hem. En hij zal hem belonen. En als hij ontevreden is, daarmee, en ondankbaar is, dan zal Allah jalla wa ala, ook ontevreden zijn met zo'n zo persoon. Tayyip, yani die beproevingen, en tegenslagen en rampen, hebben verschillende, hebben verschillende Voordelen om het zo maar te zeggen. Er is een bepaald voordeel daarbij. Wat zijn die voordelen? Als eerste. Als eerste. Is dat zoals hier staat. Kan dat een oorzaak zijn voor de liefde van Allah. wa ta'ala voor een persoon. Als hij tevreden is en geduldig is. Dan Allah subhanahu wa ta'ala van hem houdt. En Allah houdt van de geduldigen. Hij is met de geduldigen. Hij beschermt ze. En Allah Hij beschermt ze. En hij steunt ze. Hij... Uh, geeft de succes. Hij is met de geduldigen. Dat is een van de profijten van het opbrengen van geduld. Ten tweede, ten tweede, een van de andere of een tweede profijt is dat wat ik net zei: iemand keert terug in tijden van tegenslagen, in tijden van moeilijkheden, tijden van beproevingen. Hij keert terug naar Allah subhanahu wa taala. Hij verricht de tauba. Hij vraagt Allah jalla wa ala, veelvuldig. Hij roept hem aan veelvuldig. Het brengt ibadet met zich mee waar Allah jalla wa ala, van hout. Dit is natuurlijk niet voor iedereen. Maar voor iemand die door Allah jalla ala, geleid is. Voor iemand die door Allah subhanahu wa ta'ala geleid is. En daarnaast deze beproevingen zijn ook een sabab voor het vergeven van de zonde. En die beproevingen en tegenslagen. Als iemand geduldig is. Allah subhanahu wa ta'ala die neemt of die uh, scheldt de zonde daardoor kwijt. De zonde worden daardoor yani, uh, kwijtgescholden als iemand geduldig is en hier is, uh, is consensus over onder de geleerden dat de zonden worden kwijtgescholden van iemand die beproefd wordt door Allah tabaarak wa ta want de profeet zat in hadith ma yusibu uh, al-muslim ma yusibu min muslimin see yusibu muslim min nasabin O uh, wala nasabin wala hazanin wala hammin hatta shawka yashaakuhu illa kaffara Allah bihi khataya en wat iemand overkomt in een moslim... als hij wordt beproefd door Allah Jalla Wasallam door bijvoorbeeld een ziekte... of door uh, vermoeidheid... of door... Uh, yani, uh, door uh, droevigheid... of andere vormen van moeilijkheden en tegenslagen en beproevingen... zelfs wanneer hij gestoken wordt door een doorn. Een doorn die hij prikt... als hij, als hij geprikt wordt. En hij voelt dat... zelfs dat zal oorzaak zijn en zal een aanleiding zijn tot het kwijtschelden van, van zijn zonden. Laat staan bijvoorbeeld als iemand een ongeluk krijgt, of een ziekte krijgt, of iets anders, waardoor hij pijn voelt en uh, yani, uh, onrustig is en dergelijke, dan dat zijn allemaal asbest voor het kwijtschelden van, kwijtschelden van de zonde. De zonden die worden kwijtgescholden bij rampen, dat zijn de kleine, de kleine zonden. Zoals bij alle andere, bij de meeste andere, heb je Hadith die daarna komt, Kale wa Kale, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ida Araad Allahu Bia Abdihi El Khair, Adjele hul Eokhu Bia Fi Dunya, Ida Araad Allahu Bia Abdihi Shar, Am Seke Anhu Bidem Bihi Hatta Yuwafi Bihi Yoomal Khyameh. Deze hadith ofgeleefd door Tirmidhi en Ahmed. Hierin, zegt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, als Allah subhanahu wa ta'ala het goede met zijn dienaar wenst. Dan wordt hij beproefd in het wereldse leven. Hij krijgt de beproevingen in het wereldse leven. Als hij het beste met hem wenst. Als hij hier wordt beproefd. En hij is geduldig. Dan worden zijn zonden kwijtgescholden. En zijn rang wordt verhoogd. En als Allah subhanahu wa ta'ala het slechte met iemand wil. Dan wordt hij niet beproefd in het wereldse leven. En zijn zonden die hij verricht. Worden daardoor niet vergeven door, door uh, tegenslagen, beproevingen. Omdat hij jauw al-qiyam bij Allah subhanahu wa ta'ala komt, yani met een hele berg aan aan zonde. Want sommige mensen, sommige mensen bijvoorbeeld die leven in zonde. Ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar Allah wa ta ala beproeft ze niet. Hij geeft ze juist. Hij geeft ze. Ze hebben bezit, rijkdommen. Ze denken dat zij yani, alles voor elkaar hebben. En dat het goed met hun gaat. En dat ze dat ze het gemaakt hebben. Dat denken ze. Allah geeft ze. En ze hebben, en geeft ze alleen maar meer en meer en meer. Ze denken geen eens aan het touwba. Ze worden ook niet beproefd. Ze blijven gezond. en yani, Ze voelen zich veilig. ze zijn wel bezig met het haram en het muharramaat. Heb zulke mensen. Dat zijn mensen met wie Allah subhanahu wa ta het slechte wil. Want als Allah het goed met hen wil. Had hij ze beproefd. Misschien dat ze nadenken. Dat ze terugkomen dat zijn mensen die worden overgelaten aan hunzelf. Omdat zij ineens verrast worden met de dood. En dan, dan is het te laat. Dan sterven zulke mensen met zonde. Terwijl zij, yani, omdat zij niet beproefd zijn in de dunia, ze waren ongehoorzaamheid aan Allah. Jalla wa ala, en ze bleven. terwijl Allah subhanahu wa ta'ala hun geeft. En sommige mensen denken van, ik, heb, ik, ik krijg alles alsof hij denkt, yani alsof hij denkt van, ik, ik, ik heb het allemaal verdiend. Niemand die... ...mij wat gegeven heeft, ge gegeven heeft... ...ik heb dit allemaal zelf... Yani ...verdiend, ik heb het gemaakt... ...zoals zij, zoals sommigen van hen denken... terwijl zij leven in... Uh, ...ongehoorzaamheid in Allah, Jalla wa'ala. als iemand wordt beproefd... ...door Allah, tabaraka wa ta'ala... ...dan is het een teken dat Allah het goede met hem wil... ...zodat hij... ...yowma qiyam bij Allah, subhanahu wa ta'ala... ...aankomt en zijn zonden zijn vergeven. Door ziekte, door tegenslagen... ...door rampen, moeilijkheden... En waarbij hij geduldig is en tevreden is met de voorbeschikking van Allah, waardoor dat allemaal een oorzaak is voor het vergeven van het dunob en almaasi. maasi voordel van de proeving is dat persoon een waardoor hij niet anders kunnen zijn Ibn zegt dus iemand kan. Door die beproevingen die hij doorstaat, waar hij geduldig mee is, kan hij rangen krijgen in het paradijs. Hij kan gradatie bereiken in het paradijs die had hij niet kunnen bereiken met alleen zijn daden. Kijk, door die beproevingen. Daarom de meeste en diegenen die het zwaarst worden beproefd zijn profeten. De profeten worden het zwaarst beproefd, doordat zij de hoogste rang krijgen in het paradijs. Zo staat in de hadith: Inna Allah idha ahabba als Allah houdt van iemand, van volkeren, van mensen, dan beproeft hij ze. En Allah houdt van zijn profeten. En de profeet zei ook: hij -al de profeet zegt de meesten die het zwaarst beproefd worden, wie zijn dat? Al-embiya. De profeten. En daarna diegenen die na hen komen, en die na gekomen, yani diegene die uh, de profeten opvolgen in Iman, in alles. Okay. Dus degene die het zwaart wordt. zijn anbiya. Kijk Ibrahim alayhi salatu salam Ibrahim alayhi salatu salam Allah jalla wa'ala heeft hem beproefd. Met het offeren van met het slachten van zijn zoon. Ismaïl. Zijn zoon Ismaïl. Had een leeftijd bereikt. Dat uh, zijn vader. niet yani van hem kon gebruikmaken. maken, kon hem helpen. En dergelijke. Het was zijn. IJani. Uh, Oogappel. Okay. Hij heeft Ismaïl gekregen op een leeftijd. Hij dacht niet meer dat hij nog kinderen kon krijgen. Allah subhanahu wa ta'ala beproeven. En hij zag deze beproeving in zijn droom. Geen eens, niet overdag, in zijn droom. En hij zei het van, dit is een droom, misschien klopt die niet. Oula. Want hij weet, profeten, wat ze in hun dromen krijgen, is openbaring. En als bijvoorbeeld iemand zwak was, en zegt van, dit is volgens mij, misschien klopt dit niet. Waarom? Hij, hij, hij wil het in twijfel trekken. Hij wil, lijkt hij niet, tevreden zijn met de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah had hem in zijn droom opgedragen met luwahi om zijn zoon te offeren, zijn enige zoon waar hij zoveel van hield, om hem te offeren. En zijn zoon, toen hij dat hoorde, zei hij: Ja, Hij zei: O mijn vader, doe datgene wat je opgedragen is. Je zult mij zien dat ik zal behoren, je zult mij laten zien, ik zal behoren tot de geduldigen. Zetetje doeni, inshallah, in as sabirin. Ik zal met de wil van Allah behoren tot de geduldigen. En hij wou hem slachten. Hij stond op het punt. Hij had hem klaargelegd, alles. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem, yani, aan hem geopenbaard. Dat hij de beproeving heeft doorgestaan. En hij heeft toen in plaats van zijn zoon, heeft hij een grote, goede, mashallah, schaap. Yani, uh, in zijn plek, uh, uh, en hij, uh, voor hem gebracht. En hij heeft die ge geofferd. En vanaf die dag offeren wij ook voor het offerfeest. Grote beproeving. Yani, dat is iets wat niemand kan weerstaan eigenlijk. Zo'n normale mensen. Lekken de profeten worden beproefd door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat gaat ook voor andere, andere profeten. Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam is beproefd met een ziekte. Hij, mensen ging van hem vluchten. Hoe hij eruit zag. En uh, de, uh, zeg maar, de aandoening was niet aan te zien. Ayyub alayhi was salam. Hij bleef geduldig. En hij bleef geduldig. die yani, uh, Yunus... Allah Jalla wa'ala heeft hem beproefd en hij is hij is, يعني, in de zee gegooid. Hij is in een walvis is terechtgekomen. En hij bleef daar, yani, dagen beproefing van Allah subhanahu wa ta'ala. En andere beproefingen van andere profeten, Musa en Adam, allemaal zijn beproefd door Allah Jalla ala. En onze profeten, sallallahu alayhi wa sallam, diegene die het meest misschien wel het meest beproefd is door Allah, tabaraka wa ta'ala. hij bleef dankbaar. Hij bleef, yani, tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala beschikt had voor hem en voor anderen. Twee. het Fauzan, Hafid Allah Ta'ala, hij B'Hadith Allah Ta'ala, Hadar Hadar Hadar Hadar Hadar Hadar Hadar Hadar al Hadar من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم فمن رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله يعني جزاء وفاء جزاء وفاقة ومن سخط يعني الكراهية للشيء وعدم الرضا به فله السخط أي من الله عقوبة له قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب وأن من علامات محبة الله لعبده أن يبتليه فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه وإن تصخت قضاء الله wij لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. deze hadith van hadith Anas, waarin de uh, Profeet zegt dat de uh, beloning afhankelijk is van de beproefing. Hoe groter de beproefing, hoe groter de beloning. Hoe zwaar de beproefing, hoe groter de beloning uh, is. Hij zegt, zeggen voorzien, hafidahu Hij zegt, de beproeving is dus afhankelijk van. De beloning of de beloning is afhankelijk van de beproeving. Als iemand tevreden is met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor hem voorbestemd heeft. En hij is tevreden met zijn beproeving. Dan zal Allah Jalla wa ala ook tevreden zijn met hem. De beloning is afhankelijk van, afhankelijk van zijn reactie. En het tegenovergestelde ook. Als iemand ontevreden is en daar een afkeer van heeft. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala dat ook zijn met hem. En yani met die persoon El -jaza Al jazaa' Min Jinsi Lamer. we gaan het in afronden met een ghulsa. Uh, Dat is een gelovige, een gelovige mu'min Als hij beproefd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kunnen er zich verschillende situaties voordoen. Eén daarvan is Sabr. Hij is geduldig. En geduld bij beproevingen is wajib. En is verplicht als iemand niet geduldig is. Hij toont met zijn... Uh, en hij, uh, hij spreekt bijvoorbeeld woorden uit die duiden op ontevredenheid met de situatie. Dan is dat een vorm van een zonde. Dan is dat een zonde. En wajib is dat hij geduldig is. En geduldig is betekent hij dit zichzelf te beheersen. Hij alleen datgene uit te spreken en te doen wat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stelt. Dat is één. Tweede gradatie, dat is hoger dan geduld. Hoger dan sabr. Dat is ar-rida. En ar-rida is tevredenheid. Er is verschil tussen geduld en tevredenheid. Bij, tevredenheid. bij tevredenheid, dan ben je tevreden met datgene wat jou is overkomen. Geduldig zijn is dat jij jezelf beheerst. Dat je niet dingen gaat zeggen of doen die Allah verboden heeft. Dat is verplicht. Maar bij tevredenheid dan ben je nog een gradatie hoger dan dat. Waar de sallallahu alayhi wa sallam en tot de dua die hij deed, tot de dua van de profeet sallallahu alayhi wasallam, is dat hij zei, wa rida ba'dal De profeet sallallahu alayhi wa die vroeg niet om geduld, hij vroeg om tevredenheid. Na een voorbeschikking. Dat hij, wanneer hij wanneer iets voorbeschikt is, dat hij daarmee tevreden is. En bij tevredenheid, maakt de geleerden ook onderscheid. Er is een bepaalde tevredenheid die verplicht is. Dat is de tevredenheid met de keus van Allah, subhanahu wa yani niet Met zijn daad. Allah jalla wa ala, heeft dit voorbestemd. Daar mag, daar mag je niet ontevreden over zijn. Daar moet je tevreden over zijn. Dat is verplicht voor iedereen. En er is een gradatie die aanbevolen is. En dat is dat tevredenheid met datgene wat plaatsgevonden heeft. Bijvoorbeeld iemand heeft ...zijn dierbare verloren... ...bijvoorbeeld... ...dan zijn wij verplicht om tevreden te zijn met... ...de keus van Allah... ...met zijn wil... ...dat is gebeurd... ...daar zijn wij tevreden mee... ...want Allah subhanahu wa zijn keus... ...is beter dan onze keus... ...datgene wat hij bepaald heeft... ...dat moeten wij accepteren... ...want hij is de koning subhanahu wa ta'ala... ...lakin... ...datgene wat, wat jou is overkomen... ...datgene wat is overkomen... ...tevredenheid daarover is bijvoorbeeld dat iemand zijn situatie en hij heeft liever dat het geen gebeurd is wat Allah voorbeschikt heeft. Hij heeft dat liever, bijvoorbeeld dit is gebeurd, hij heeft liever dat dat zo is gegaan dan bijvoorbeeld dat iets anders daarvoor in de plaats is gekomen. Bijvoorbeeld iemand heeft zijn geld verloren, het is weg, gestolen bijvoorbeeld. Het is qadr, iemand kan, zeggen, iemand kan zeggen van ik ben tevreden met dit glas. Ik heb liever dat het weg is dan dat het zo bij mij is gebleven. Allah heeft het zo voorbestemd, ik ben daar tevreden over je iemand kan ook zeggen van, luister, datgene wat mij is overkomen, ik heb liever dat dat niet mij overkomen was. En daar heeft liever dat het niet gebeurd is. Dat mag. Dat mag. Dat is geen probleem bij rampen. rampen. Lijken je bent tevreden met de daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Yani je kijkt, er is verschil tussen el qadr en tussen el maqdur. Dus el qadr, wat de daad van Allah is, tussen datgene wat uh, gebeurd is datgene wat je verloren hebt, of iets anders. Yani, iemand die echt tevreden is, die heeft niet of die, uh, is tevreden met de situatie. Hij, wil, hij had niet gewild dat de situatie anders zou zijn dan, het, dan hoe het op dat, moment, op dat moment is. Dat is een, uh, een gradatie uh, die hoog is bij Allah, tabaraka wa ta Dat noemen ze al-rida. Dan is er ook nog eens een shocker. Dankbaarheid voor datgene wat jou is overkomen, dat je dankbaar bent zelfs, voor die gunst. Want uiteindelijk, uiteindelijk zal dat jou alleen maar in rang verheffen, jouw zonden zullen vergeven worden, en jouw, jouw beloning zal daardoor alleen maar toenemen. En sallallahu jalla wa'ala, en yu'inana ala dhikrihi wa shukrih wa husni ibadeteh, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala aminu muhammad, wa ala alihi wa sahbihi Tot dan. La. bij een niaga, bij het jammeren na het, verlies van een, het verliezen van een dierbare, niet alle vormen van het opnoemen van zijn positieve kanten valt onder een niaga. en de geleden zeggen van bijvoorbeeld, yani je mag bepaalde zaken opnoemen die uh, waar zijn, die, bepaalde eigenschappen die hij had, die ook aanwezig waren, zonder. Zonder, eh, zeg maar, weerstand te tonen tegen de beschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Bijvoorbeeld, dat was een goede man. Mashallah, lama berg, Hij heeft het gedaan, dat gedaan voor de mensen. Hij was zus en zoon, een goede vader. Kedda, kedda. En die als man die bekend was, hij was altijd in de eerste in de moskeeën. Dat mag, als geen probleem dat. het verheffen van de stem. Het verheffen van de stem en eh, weerstand bieden. Dat is wat verboden is en wat valt onder een eh, niyaa. Allah. Dat kan, klopt, dat kan. Dat kan later. En iemand kan bijvoorbeeld uh, een tegenslag krijgen en hij is geduldig in het begin. En later, later ziet hij bijvoorbeeld ook de positieve zaken ervan. En, uh, en hij uh, accepteert het steeds meer en hij is tevreden met dat. En hij hij bereikt daardoor de gradatie van. Van ridder, van tevredenheid met datgene wat Allah voorbeschikken heeft. En zelfs dankbaarheid en dergelijke. Dat kan. Tot de taal. Wat huh? je steunen met de hand Linkerhand of rechterhand? Okay. En je, wat ik me kan herinneren is dat, uh, dat het afgeraden is om te steunen op de linkerhand. Steunen op de linkerhand. En uh, uh, ze zeggen dat dat je, een zithouding is. Van ahlul jahennem, van de mensen van jahennem, Allahu a'lam. Ik hebt wel eens gehoord van de uh, die daar ook voor, uh, over gevraagd zijn. Ja, Het is hetzelfde. Het is hetzelfde.